Uh, laten we het hebben over uh, Douwe Bob. Uh, mm. Ja, <laughs> je, je beslik je gelijk. Er zijn ja. drie mensen die beslikken zich. <laughs> ja. Nou ja, als er nou geslikt was, dan waren er ook geen drie kindjes. Maar, uh... <laughs> Dit is een podcast van NPO Radio 2 en BNN Vara. Hey, hallo, Giel hier. En leuk dat je luistert naar de eerste aflevering van Off The Record. Uh, wekelijks de belangrijkste muzieknieuwtjes. intriges, roddel, achterklap. Als het maar wel een beetje met muziek te maken heeft. En dat doe ik niet alleen. Uh, ik uh, kijk hier tegenover mij naar het uh, stralende gezicht van Nens. Ah! <laughs> <laughs> ik rijd ook vol in. <laughs> ja, hoi. <laughs> hoi. Uh, nou ja, presentatrice en natuurlijk ook uh, als zangeres van 24 7 verwacht ik ook wel hier uh, de ja, nodige verhalen. Oh, de verhalen? Ik wou zeggen, moet ik gaan zingen? Nee, ik Nee, is het nee, nou, een beetje, ja, een beetje ja, ik klaar. mag net zeggen. Als je ja. zingt, dan ga dan op de stip staan. Dan heeft Henk-Jan ook wat te doen. Want Henk-Jan Smits is erbij. Yeah. Uh, hij heeft uh, de bril gewoon op en... Uh, oh, hij zet hem ook in zijn haren. Ja, ja dat ze is, gaat zingen. Ja. Ah. <laughs> en hij is natuurlijk van NPO Radio 5, uh, van uh, Max. De Max. Zeker. Ja. niks van hoor. Nee. En uh, elke week is er ook nog een uh, gast bij. En uh, dat is vandaag een dame die we veelvuldig draaien op NPO Radio 2. Uh, ze heeft net een nieuwe single en ik ben blij dat er is, Loren. Hallo. Welkom. Dank je wel. Uh, en het jouw... goede nieuws is, op 5 draaien we je ook. Ja. ja. ja is, uh, <laughs> uh, op alle zenders, dat is echt wel top. Ja, jongens, het is, ik had heel graag champagne uh, willen schenken, maar dat is. Uh, <laughs> ja. We hallucineren het er wel bij. <laughs> ja. Maar het is gewoon champagne geworden, waar je overigens ook hele gekke dingen van gaat krijgen als, het, uh, als je het te veel uh, neemt. Nee, laat ik daar. Maar ik dacht wel, laat ik het maar in godsnaam uh, benoemen, want ja, het is Off the Record. En in Off the Record bespreken we toch alles eventjes uh, Off the Record. Ja, dat lijkt me. Nee, dan. Uh, ja, zo is het. Oost. Ja. Nou, ja, oké, okay, mag ik er dan één ding over zeggen? Dat, ja. ik, dat ik wel, uh, ja, ik bedoel, ik heb het ooit op de markt gebracht omdat ik de intentie had. Omdat het mij heel erg geholpen heeft om andere mensen daarmee uh, te helpen. Nou ja, nu heeft de belangrijke uh, voedsel... J Jij weet niet waar het over gaat, Lorena, of wel? Nee. Nee, precies, stop. Nee, ja, ja, het was een product dat op de markt was. Maar de uh, Nederlandse voedselwareautoriteit, een autoriteit, dus daar ga ik niks tegen zeggen. Die heeft vandaag besloten dat het, uh, niet, uh, dat het niet mag. Dat het gevaarlijk is als je okay. het uh, heel veel neemt. Dus maar ja. drupje voor drupje heb jij nog geen last van gehad. Hè? Absoluut niet, nee, maar... Uh, uh, ja, precies. Uh, daar, de, nogmaals, ik ga daar... Uh, ja, het is, het is klaar. Ja, okay. We hebben champagne. Proost, laten we nou, het even proost. klinken. Uh, oh, oh, sorry. <laughs> uh, laten we het hebben over uh, Douwe, Bob. Uh, mm. Ja, <laughs> je, je beslik je gelijk. Er zijn ja. drie mensen die beslikken zich. <laughs> ja, <niet. laughs> nou ja, als er nou geslikt was, dan waren er ook geen drie kindjes, maar... Uh, <laughs> Het is toch even anders gelopen. Ja, ja ik, ik vind het maar heel goed. Ik heb Douwe hoog zitten en ik, uh, ja, ik vind het ik vind machtig mooi. Hoe meer Douwebopjes op deze wereld, hoe beter. Ik heb Douwe ook uh, hoog zitten en uh, doet zijn naam hier aan. En, uh, ja. Dus de, nee, ja, ik vond het opmerkelijk toen de tweede kind werd aangekondigd van zijn ex een maand na zijn kind, als ik het goed heb... Ja. met zijn huidige vriendin. En toen dacht ik, wacht even, een maand later? Dus ja. mm -hmm. hoe, hoe ex is dan ex? Uh, kijk, dat iemand een leven stelde erop na... moet iedereen voor zichzelf weten. Maar nu er een derde aangekondigd wordt, denk ik... Nou, ja, als je het eerst uh, maanden probeert... zo niet langer met je huidige vriendin... om uh, haar zwanger te raken... en in één keer blijkt dat er iets met uh, de vruchtbaarheid... van Douwe Bob gebeurt, ja, dan... Gefeliciteerd, jongen. Ja. Uh, Driemaal scheepsrecht, houdt er ook maar bij. Want anders wordt het een beetje een volle wereld. Dan wordt het een beetje Bob Marley-achtig, inderdaad. En Nens, uh, wat heb jij erover te zeggen? Nou, ik uh, vond het best uh, bijzonder, inderdaad. Maar nogmaals, sluit me wel aan bij Henk Jan. Hè. Iedereen moet lekker doen in zijn leven wat hij wil. Maar ik zat me daarna te denken, je hebt wel ook te maken met schoonfamilie. Hm. Uh, ik weet niet hoeveel opa's en oma's. En het worden natuurlijk allemaal ha half kindjes van elkaar. Half broertjes, half zus. Het wordt, uh, wordt vrij complex... Uh, familiestamboom. En dat wordt met kerst ook interessant. Hoe ja. ga je dat doen? Ja, maar jij probeert van Douwe Bob meteen weer een burgerlijke familieband nee, ja. te maken. Ja. Dat is hij niet. Nee, dat is hij niet. Maar ik bedoel, je gaat wel verder denken. Tenminste, ja. ik ga verder denken van hoe gaat hij dat in de toekomst doen? En, en ga, hoe gaat hij s ochtends uh, bij drie scholen tegelijkertijd, weet ik veel, als kinderen brengen? Of, nou, het scheelt nou, ja, dat ze dezelfde leeftijd zijn. Uh, ja, dat scheelt ook wel. Maar, en nee, Ik hoop dat ze allemaal in dezelfde woonplaats wonen. Dan scheelt het mm. voor hem. Maar ik ging heel praktisch denken. Nee, van, ja, gewoon waarom... in de klassieke... Maar hij moet het allemaal natuurlijk zelf weten. Maar het blijft opmerkelijk. Ja, Heel eerlijk. Lorena, ja. ik hoor jou niet. En hier uh... <laughs> <He> is Douwen. Dat denkt. Nee, dat weet ze, want ja. uh, heb je nou met hem op school gezeten? Wat was dat weer? Ja, op school gezeten en een bandje gezeten. En, en hij ook in jou gezeten? <laughs> had hij <die> gewild. Oh, <laughs> nou. dat had nee. hij. Maar wat, wat, <laughs> nee, uh, wat is jouw gedachte erover? Ja, nou, weet uh, je, Douwen is gewoon altijd. Dit is gewoon, ja, sorry, typisch Douwe. Ja. Uh, hij heeft <laughs> altijd uh, gedaan waar hij zelf zin in heeft en dat uh, bewijst hij opnieuw eigenlijk. En uh, we kunnen wel zeggen dat uh, in principe in de hele muziekscene... en überhaupt op de wereld zijn we best wel netjes de mm -hmm. laatste tijd. Traditioneel misschien Heel ook. Heel traditioneel. Ja, en okay. hij leeft de rock'n'roll stijl. En als hij dat wil doen, dan... Uh... Ik denk dus echt dat zijn DM ontploft met, met dames die zeggen, uh, wil je ook niet bij mijn kind? Oh, Alleen, ja. denk dat zou kunnen. Nou, dat denk ik. Weet je, Waar we even aan voorbij gaan, is, ik vind het ook wel heel erg gaaf van deze drie dames, dat die er ook vrede ja. mee hebben. Ik bedoel, dat is wel een soort ruimdenkendheid die weinig uh, dames hebben, denk ik. Ja. Oké, okay, laten we het over muziek hebben. Stromae, die heeft zijn nieuwe single gelanceerd. Dat ging op een bijzondere wijze, namelijk in het Acht Uur journaal, maar dan uh, op zijn Frans. Uh, daar was hij aan het vertellen in een interview uh, en uh, ja, voor, uh, bedoel, ze wisten er daar natuurlijk van, want hij gaf antwo antwoord op de vraag hoe hij zich uh, voelde. En toen kwam zijn nieuwe single De Hel Lamverg over dat hij wel uh, depressief uh, was en dat, dat, nou ja, dat, dat nummer deed hij daar aan tafel. Ja, ik, ik ben echt fan van die gast, uh, dus ik vond het te gek. Ik zie jou bedenkelijk, hè, Kent jan Nee, ik kreeg kippenvel van dat moment. Ook hoe hij meteen één pianoakkoordje en hij begint met zingen. En hij blijft die camera volgen, echt. Ja. Die camera rijdt gewoon van, van, van links naar rechts door die studio. En hij blijft kijken en hij blijft kijken. Ja. ja, daar krijg je kippenvel van. En waar ik van baalde, was de dag daarna dat ik hoorde dat het een nieuwe single is. Want dan denk ik, ja, dat vind ik nou weer jammer. Had nou, het was zo'n mooi moment en nu voel ik weer van... oh ja, Het is promotie. Is de, het NOS-journaal ja. uh, of het 8 uh, uur journaal. Ja. Het is natuurlijk geen NOS. Uh, het Franse 8 <laughs> uur journaal wordt gebruikt ter promotie van zijn nieuwe single. Want de hele wereld weet het nu. En het was zo mooi geweest als gewoon een... een het is een song over eenzaamheid, over zelfmoord. Als je daar aandacht voor vraagt, um, zeg ik als oud-platenbaas... vind ik het eigenlijk zo zonde... Dat het de nieuwe single is. Het was ja. ook mooi geweest. Straks in maart, april komt er een nieuw album. Daar staat dit nummer op. Maar met zijn, met zijn, met zijn status was het toch dan sowieso een single geworden? Ik bedoel, ja. dat is bijna een beetje... Ik snap wat je Public zegt hoor. Public demand. Dat was zieker ja. geweest. Ja, zo. Dat, was, dat vind ik zieker. Ja. Maar heeft hij, nu heeft hij wel een grote publiek op deze manier. Ook mensen die hij ja, misschien normaliter niet zou bereiken... door het op deze manier dan te doen. Zeg maar. ja, het punt is dat ik, ik zie op Twitter heel veel kritiek... op een ontzettend mooi Twitter moment. Twitter en kritiek? Ja, dus dat, ik... dat, is, nee. het, dat viel mij ook op, hè? Nee. ze zijn kritisch, nee. dat zie je nooit. Maar, nee, maar het is zo zonde, want het is een heel mooi moment, het is een mooie song, is, ik vind het fantastisch hoe hij het brengt ook, en dan vind ik het eigenlijk zo jammer dat daar nu kritiek op is, oh dit kan toch niet in een acht uur journaal, terwijl ik vind het eigenlijk wel heel gaaf dat er cultuur wordt gebracht in een ja. acht uur journaal, zou ja. in Nederland ook eens een keer moeten, ja. na al de twee jaar lang corona nieuws en financieel nieuws, laat ze eens een keer cultuur brengen, dat lijkt me heel mooi, maar... Niet cultuur van, oh, by the way, de we dag de, later wordt bekend gemaakt. Ja. Dit is mijn nieuwe single. Ja, ja. Ja, vind ik zo jammer. Maar goed, Lorraine, als jij de kans zou krijgen om in het acht uur nou aan te schuiven... en dit uh, zo uh, je single-divisie... Ja, zag ja, ja. ik het wel. Ja. Oh, het ja, wel als ik ga haar platenbaas was geweest, had ik ook gezegd... <laughs> ja, nou, ja dat En misschien ja. was het ook niet eens gepland. Dat weten we natuurlijk nou, niet. Dat misschien dat was het wel klaar, stond het klaar. En dan op een gegeven moment hadden ze de kans om dit te delen. Zou dat ook kunnen? En dan ging het zo goed. dat ze dachten, oké, nu moeten we het... Had al een weekje gewacht. Hmm, ja. ja? Nou ja, ik denk... Ik denk ik, ik, ik nee, denk, het is gewoon allemaal het, is zo, dat het denk ik Ja, nee, als het <laughs> nog heet is. Ja, hè. nou dat ja, is precies. Ja, Jan. Precies. Ja. Uh. Nou ja, hebben we het over Stromae. Dat was toch wel een beetje de comeback van vorig jaar. Ja. Ja. Nou ja, hebben we het even over comebacks. De, ja, er zijn nog wat comebacks. Uh, of ja. niet, hè? Of, ja, niet. of niet. ligt er aan uh, waar je het over gaat hebben nu. Nou ja, <laughs> op, op. Jij hebt het ABBA geen comeback. Uh, oh wezen. nee, ABBA zeker wel. Maar als we nog op de Pussycat Dolls laten terugkomen, denk ik nou. Ik weet niet wat daar aan de hand is. Ja, jammer. Dat, ja, hè? Ja. Ik vind dat toch uh, ik, vind, vind, ik vind de comeback van de Poesie ja, dat misschien wel leuker dan Abba eigenlijk <laughs> <Ja>. <laughs> qua leeftijd misschien ja, ja ik weet het niet maar ja, ja goed. Uh, jij, Nens, uh, 24-7 is toch uh, nou ja, een beetje Pussycat Dolls aan vallen letteren. Te <laughs> ja. Dat lukt zo niet. <laughs> nee, maar vind je het jammer of ben je er cynisch over? Dat is me nu een beetje onduidelijk. Nou, ik, over, over mezelf. Nee, over de Pussycat oh, Dolls. Over de Pussycat Dolls. Nou, nou, het is niet zo dat ik fan ben van het eerste uur. Zeker niet. Nee, maar nee. ik begrijp wel zeg maar, een soort van een bepaald soort groots, grootheid van de Pussycat Dolls. Alleen dat, daar dan zo, dat die Nicole daar zoveel te zeggen heeft verbaasde ja. mij te ja, zeggen dan? Ik denk... Maar ah, dat was altijd toch op een pussycat, of hè? Uh? Nou, maar, maar zij ja, zegt, we komen ja. terug en we gaan aan een tour werken. Alleen door corona kan dat dan nu allemaal niet, bla bla bla. En, uh, uh, tenminste, als ik het nu goed vertel. En er, er waren twee dames uh, van de band en die hebben zoiets van... Nou, uh, ik weet het allemaal niet zo net. Ik moet dat ook nu maar lezen op Instagram. Klinkt als ja. dus luf. Dat zeg je goed inderdaad. Dat vond inderdaad, ik ja. ergens heel moet, weird. Dan denk ik, wat voor communicatie is er in zo'n band ja. die dan nog samen moet gaan optreden? Die, nou, maar die zeggen nu dan ook, uh, dit uh, lijkt het einde van een hoofdstuk. Dus ja. Dan, uh, ja, maar dan weet je eigenlijk, dan is het dus klaar. Ja. Of, nou, ja, of dit... het einde van het hoofdstuk dat je niks van ze hoort en dat dat nu weer... Oh, nou ja, of het is, want ik, ik had vroeger een manager, die zei altijd van slechte publiciteit is ja, ook precies. publiciteit, dat dit dan toch een soort van speldenprikje is om weer voor de toekomst, je weet het dus niet. Ja, maar, niks. maar goed, ik uh, spreek dan uit eigen ervaring, iets moet wel verkrijgbaar zijn als je publiciteit hebt. Uh, ja. Ja, ja. Anders dan heb je er niks aan. Heb je nou over die druppel? Ja, precies. <laughs> uh, en dan toch ook, ja, dat is geen comeback meer te noemen, want die hebben ze al een paar jaar geleden gehad. Maar uh, doe maar. Dat, uh, ja, uh, dat vind ik triest nieuws hoor. Dat. Ja, ja. triest nieuws zonder te weten wat er precies aan de hand en is. En Jans heeft gezegd, dan moet er wel een wonder gebeuren. Hmm. Ja, maar dan, ja, ik durf dan bijna niet te zeggen, maar dan is 1 en 1 wel 2. Ja. En dan kan je er wel van uitgaan dat het dat hen vrienden, want daar gaat het in ja. ieder geval om gewoon echt ernstig ziek is. Wat het zo triest maakt voor mij... Kijk, deze band op. is nog wel is al een keer uit elkaar... en weer bij elkaar, weer uit elkaar, en weer bij elkaar. Maar ze gingen nu een clubtour doen... waar Henny, met name Henny, zich ontzettend op verheugd. We hebben hem uh, in de max aan de telefoon gehad... vorig jaar, toen ja. de eerste tour gepland stond... die wegens corona afgezegd is... en naar eind vorig jaar is verplaatst. En... Het, was, het leek wel weer dat jeugdige enthousiasme... wat hij ooit, toen hij nog geen 32 jaar was, uh, had. En... Uh... Ik vond dat zo mooi. Ja, we gaan in Paradiso spelen. Echt wel van, wow, te gek. We gaan in een kleine zaal spelen ja. in plaats van Ahoy. Hè, voor mm -hmm. heel veel bandjes is Paradiso de grote zaal. Maar we gaan in een kleine Paradiso. En, Echt, een beetje. Uh, helemaal ja. te gek. Ja. En als je dan zo ziek bent ja. dat je zegt, dit gaan we niet doen. En als je kaartjes hebt, ja, we, gaan ook geen, uh, we gaan het niet meer inhalen. Dat je dat dus van tevoren al weet. Je wil niks zeggen over wat je precies onder de leden hebt. Maar... Ik vind het heel alarmerend en ik vind het heel triest. Nee, ja, want dan krijgen we een beetje, uh, à la Golden Earring, toch, toch nachtkaars. Toch uh, dat de laatst al geweest is. Ja. Dat is ja. echt ja, pijnlijk. Ja, want ik denk ook van mijn generatie heel veel mensen... Ik wou ook heel graag gaan. Ja. En, uh, ja. Heel, heel veel mensen luisteren nu weer, uh, doe maar. Ze krijgen we weer een nieuw leven, maar dan kan het toch niet... Uh, China. Echt, China. Nee. ja, ja. Nee. ja. En Misschien is dit nog wel meer een nachtkaars dan de Golden die het nog steeds platen maakte, natuurlijk. En ja, doe maar echt ja. voornamelijk op uh, En, uh, dus, ja. Ja. Ja, en een comeback die is uitgesteld, maar uh, ook een beetje wordt gehyped, dus is die van uh, Justin Timberlake. Uh, de comeback van hem is uitgesteld. Omdat hij vindt dat Janet Jackson. Uh, eerst eventjes haar verhaal moet vertellen. Want daar komt een documentaire over. Ja, het, is, uh, heel, het is ook ik een, een ook complex. complex verhaal. Ja. Wel, nee, maar ik vind het ook wel weer heel Amerikaans. Ach wat een flauwekul. Als je je shit niet voor elkaar hebt. Dan uh, moet je niet anderen de, uh, een podium bieden. En dan kom ik pas met me. Hij heeft gewoon waarschijnlijk nog geen goed repertoire. Om met nieuw materiaal te komen. en Denk dan nou. Dan geef ik Janet Jackson een beetje meer aandacht. Want die heeft natuurlijk heel erg te lijden gehad van mijn optreden bij de Super Bowl en uh, ja, ik vind, ik, ik geloof er allemaal helemaal nee, ja, niks nee. van. <laughs> Oké. Okay. Ja, of het is gewoon echt een hype uh, de, de, dat het er wel klaar ligt en dat die denkt, oké, okay, uh, dat kan ook. We grijpen het even aan. Een mooi momentum, want Janet heeft heel veel aandacht nodig voor haar verhaal dat verteld moet worden. Eind maar deze maand is het, er het al, hè? He? Ja, maar zodra er een serieus uh, magazine uh, of, of krant uh, interesse heeft in haar verhaal, wil ze niet meedoen, nee. want ze vertelt haar eigen verhaal. Want alleen ik weet de waarheid. Denk ik. Nou, volgens mij, twee kanten uh, van een waarheid is heel interessant om te belichten in een documentaire. Uh -huh. Dus. Ik vind het een beetje een uh, commercieel circus waar Justin Timberlake even heel aardig uh, aan meedoet. Omdat hij zich, denk ik, schuldig voelt voor Nipplegate. Ja, want daar gaat het over. Nou, er was uh, tijdens Out Nieuw nog een extra nieuwe Nipplegate met uh, Miley Cyrus. Net geen Nipplegate. Ja. Net geen Nipplegate, nee. Jesus. Die uh, halverwege een van haar nummers haar zilveren topje brak. En ja, ik ga me toch even richten tot jullie dames. Want <laughs> ja, nou ja, zeker Nens in uh, jouw ja, ja, 24-7-tijd. Ja, je zal toch ook pakken aan hebben 7. gehad? Ja. Oh <laughs> er zijn wel eens rare dingen gebeurd, maar gelukkig niet dat ik kledingstukken ben verloren of zo. Maar wat is het meest... Uh... Het meest chanante? Uh, uh, ja, graag. Oh, wil je het echt weten? We mm -hmm. waren aan het optreden, uh, dat was nog met Captain Hollywood, dus we stonden met vier man op podium. Captain Hollywood, Hanks Jackson en ik zei de gek en we traden op in Spanje. Uh, en het, als je, je hebt de pech als gefreintjeszanger, nu noem ik mm -hmm. het maar even heel oneerbiedig. Ik vind dat het meer is, maar goed. Dat uh, je stem op de band staat. En daar zing je dan overheen. Ja. Dus het is niet zo dat je gaat playbacken, maar je zingt dan eroverheen. En rap is eigenlijk over het algemeen altijd live. En uh, dat desbetreffende optreden in Spanje had ik de hele dag heel slecht voor mezelf gezorgd. Ik rookte nog in de tijd, veel roken, colaatjes drinken en uh, noem maar op. En uh, weinig gegeten en we doen s'avonds dat optreden. En ik voelde me eigenlijk al niet goed worden. Dus ik ben op een gegeven moment ben ik tijdens het zingen, tijdens de optreden een beetje gaan zitten op het podium en ik zag die jongens al omheen lopen van wat doet ze nou? Dat doet ze nooit. En ze komen echt zo naast me staan en ik ga dus gewoon flat uit nee, op het podium. Ik flauw. Maar mijn stem gaat door. Huh. Uh, dat is heel lullig. Ja, dat is, dat lullig. is echt embarrassing. En op een gegeven moment, uh, dat hoorde ik dan achteraf, kwam uh, onze manager. Die wilde mij nog redden, maar die struikelde over een monitor. Dus die viel ook oh. nog boven op mij. Ja. Dus het was heel leuk. Is een ja, uh, achteraf kan het een leuke film zijn. Ja. En uh, toen hebben ze me van het podium afgetrokken. Oh. En, uh, maar dat is wel gênant. Maar ja. goed. Ja. Maar geen naakt. Geen Had naakt. je altijd tape of zo? Of, uh, dat is toch wel weet je, hoe je dat dan doet? Uh, dat soort topjes van Miley bedoel je? Ja, dat je gewoon wat tape... pakken. Tape, tape, tape, tape, tape Maar ik kan me als? ook wel voorstellen. Als je wat gaat dansen en gaat zweten en het is heel warm dat het losraakt. Ja. Jij ja. Lorena, ja. ik, we ik weet niet nou, de last nee. van had. Nee. Ik heb wel eens gehad dat ik uh, top, had ik uh, zo'n strapless top en dan was hij net niet goed vast en dan voelde ik steeds zelf dat hij zakte waardoor je zelf een beetje Daar, gemakkelijk ja. draaien en dan ga je weer omhoog tillen en dan ga je weer terug naar het publiek en ja. dat soort oh. dingen. Ja. Maar ik vind het ook ergens, uh, het is ook normaal. Ja. toch? ik bedoel. Maar hoe vaak? Dat ze door gaan zingen, dat snap ziet. ik niet. Nou, met name in, uh, waar ik vroeger uh, nog wel eens achter een tafel zat... Uh, bij audities. Uh, mm -hmm. Mensen proberen dan sexy eruit te zien. Hebben dan een topje. En ja. doen ze auditie en staan ze het hele tijd ja, zo. Dan of dan ze hebben een heel kort ja, aan jurkje van, aan. Ja. En dan staan ze het hele tijd ja. naar beneden... naar hun knieën te trekken. Ja. denk ik, ja, je krijgt die jurk niet langer. Het ziet er heel raar uit. Ja, nee, ja. En dan je kun snapt je beter Miley Cyrus laten gebeuren. Want bam, bam. ik vond, eerlijk is eerlijk... ze pakten het heel chic ja, op. Ze zeker. ging het podium af. Haar uh, achtergrondzangeres, die had zij dan wel... nam het meteen over de zang wat doorging ja, ja. En, en ze kwam daarna terug met... Uh, nou ja, ze zag best wel sexy uit in dat Colbert, vond ik tenminste. Hm. En uh, ja, ik vond dat ze dat heel goed oppakte. Maar goed, het is bijna Pasen en we praten maar over jij, nieuw. Maar, nee, nee, ik, ja, maar zo zie je maar weer hoe mannen er anders naar kijken... want ze stond heel moeilijk te doen van... oh, mijn borsten, die vloepen er bijna uit. Dus ze loopt inderdaad naar achteren, ze verdwijnt. Ik denk dat daar iemand heel snel een jasje aan haar heeft gegeven. Vervolgens loopt ze daar weer mee terug... Open en wel, geen BH aan niks, hè? het Gaaf, ge he? Gewoon open. <laughs> je doet eerst ontzettend moeilijk om de boel te verbergen. Doe dan op zijn minst je knoopje dicht. Maar dat is wat ik dacht. Nee, maar dat dacht ik ook. Dus, dus dat dus het knoopje dat is, dicht. Nee, maar het is gewoon een kleed. Er staat daar en die tape dat even vast. Ze stond alleen maar. Oh, ze ging op een gegeven moment wel heel moeilijk zingen, maar ik denk, joh, doe dan nou, het knoopje ja. dicht. Nou, voor de Daar Moet ik nu even aan denken. Volgt een van jullie Britney Spears op Instagram? Niet, nou, oh, die is gek geworden. Ja, jouw, aan aan man man dat is die gek geworden? Nou, dat was ja, natuurlijk al een beetje. Alleen nog maar Jouw uh, mond vind ik dat echt wel... Nee, maar dat is echt gewoon... Hoezo is die gek geworden? Omdat ze alleen nog maar... Dan doet ze wel nog een soort emoticon erover. Maar die is gewoon uh, met de tiet en de poes en alles. Ja, die doet Nee, ik meen het serieus. Ik, uh, ik ja. vind het ook bizar. Ja, ik, ik, ik snap wat je zegt. Ik vind het ook best gek, heel eerlijk. Ja, ik bedoel, ik, uh, ik vind het tof als vrouwen trots op hun lichaam. Maar misschien is het een maar... einding hè, van het feit dat ze dan zoveel jaar... Dat jaren ze vrij is, is afgeschudst. En... Dat ze denkt, woppa, ja. maar toch. Jij noemde het net al even, Henk jan Laten we het hebben over talentenjachten. Want het is allemaal hmm. weer... Uh, kijk je dan nog de Voice of Holland? Eh... Um... Ja, heel soms. Ja, als ja. Ik, als, ja ik, ik zou er niet. Uh, ik weet nog heel goed, de allereerste Voice of Holland, die wilde ik heel graag zien. En, uh, dat is ook alweer tien ja, jaar geleden. Zeker, ja. uh, en, uh, toen kwam ik thuis. Toen waren mijn dochters ook thuis. En ik zette het aan. En die zeiden uh, allebei. En ik dacht, ja, mijn dochters, uh, toen Pubers, midden in de doelgroep, die zeiden: pap, als jij niet in de jury zit, hoeven we toch niet ook nog naar een talentenjacht <lacht> ja. te kijken. Toen voelde ik me heel schuldig alsof ik mijn dochters dwong om naar. Idols en X-Factor en dergelijke ja. te kijken. Maar goed, ik zei, jongens, ik moet dit even vakmatig zien. En zo ieder jaar wil ik wel één uitzending zien. Ik heb toevallig afgelopen vrijdag een stuk, groot oh, stuk gezien. Oké, okay, maar dat komt De goed stem... uit, want daar is een beetje gedoe over. Dat wil zeggen, dit was uh, het uh, debuut voor Glennis Grace. Ja, daarom wilde ik het zien. Ja. Uh, als er geen ja. nieuwe jury was, dus dat doen ze heel slim... dan had ik ook niet gekeken, want dan is het meer van hetzelfde. Maar ik wilde juist zien hoe Glennis het deed. Ja, en hoe vond je dat ze het deed? Want er is nogal wat kritiek op, omdat zij uh, letterlijk zei... Uh, dat ze het echt niet goed vond, het uh, ging alle kanten op. Ze was gewoon een beetje in shock. Uh, ze houdt er niet van als iemand stem alle kanten op gaat. En uh, nou. ze zei, ik weet niet ah, of je zangles hebt. Uh, dit was bij één kandidaat. Dit was he? bij uh, Nine. En Nine, Nine, Nine die uh, stond ja. uh, lekker te zingen. En zij vond altijd ja? van... Nou, nee, het was inderdaad niet lekker. Heel nee. eerlijk. Maar Nine zit wel op het conservatorium. Dat en zegt dat, dat zegt ook nog niet zo heel veel. En daar had Glennus ook wel gelijk in, hè? want dat zei ze. Alleen, ik... ik zag heel goed hoe onwijs nerveus dit meisje was. Ja. En dan kan je de plank wel eens misslaan. Ik vond dat Glennis ook de plank uh, missloeg... door zo in de war te zijn van een niet zo goed optreden. Ik bedoel, je kan gewoon zeggen, zoals Anouk ook deed... het was gewoon niet goed. Nee. En je bent door, want Ali Bey heeft uh, gedraaid. Uh, misschien ga je ons helemaal verpletteren. Lijkt mij niet, zei ze er ook achter. <lacht> ja. het, het lijkt alsof ik mezelf opraat. Op <lacht> zo, zo zei ik dat vroeger ook. Van, ja. Maar het lijkt mij niet, maar... Wie weet, ik bedoel, verras ons ja. uh, als het erin zit. Ik bedoel, ik ben de eerste, vroeger ook altijd als jurylid, als, als in een volgende ronde het opeens wel goed bleek te zijn. Mm -hmm. Ja, Geef het te gek. Maar ik vond, vond uh, Glennis een beetje... Oh, ik ben helemaal in shock. Dan denk ik, nou meisje, uh, je bent gewoon aan het jureren. Uh, zegt nou gewoon... ja, dat, maar dat is het verschil natuurlijk. Ik, ik mis namelijk wel eens het jureren, want dat is het hele ding. Ze zijn de coaches natuurlijk, ja. het is niet de jury. ja, nou ja Anouk is de jurylid daar. Ja, wel. Ja. ja, vind ik wel. Ik vind, die, ik vind Anouk echt... Heel erg goed. Dus ja. Legt gewoon meteen de vinger op de zere plek. Zonder meteen zonder het ontkleden zonder, uh, uh, met, met de mantel mm. der liefde en zo. Zeg gewoon wat er aan de hand is. Ja. En uh, ze betrekt het niet op zichzelf. Van, oh, ik ben helemaal in shock. Maar wel van, jezus, ik, ik werd helemaal gek. Wat, wat was dit? Maar uh, snap je, het is een nuanceverschil. Ja, ja, ja, mm. Ik vond... Een um, beetje aanstellerietes vanuit Glennis. Vanuit Glennis. Ik nou. denk, nou, ik heb jou ook wel eens horen zingen. En niet dat dat belangrijk is. Want je moet mm. mij helemaal niet horen zingen. Maar, uh, <laughs> want, maar bij, de, bij de Voice mm -hmm. gaat het juist om zangers en, en rapper. Uh, die dus weten... Wat het is om op te treden, een nervositeit waar jij het ja, over ja, hebt, ja, mensen, uh, dus als je dat weet dan kun je daar ook in verplaatsen... en hoef je niet zo in shock te zijn. Maar je mag wel de vinger op de zere plek leggen... van de uh, ene keer was je lui in je timing... daarna was je gehaast in je timing. Uh, maak een keuze en schiet ja. niet alle kanten op... want dan wordt het nooit goed. Maar, maar misschien, misschien ook, is achteraf gezien Ali dan toch wel... een hele goede coach. Misschien, hè, weet ik niet. Hmm. Door nu te denken, ik draai voor deze hmm. vrouw... en ik geef haar de benefit of the doubt. Dat zou en ik ga zijn. jou coachen. En, ook voor het en conservatorium van Enschede. Ja, ook, ook, ook. Maar dat ze dus inderdaad over een paar uh, weken... want er gaan nog weken overheen... Uh, dat ze, ineens uh, iedereen omver blijft. Ik dus zou zeggen, dat ze geweldig vinden. Ja, ik wil zeggen dat het natuurlijk... Anouk, toen zij net begonnen was... waren er ook wel kritische opmerkingen... over hoe ze bepaalde dingen zei... Uh, tijdens dat nou, ze Nou, niet draaien. van mij. Nee, nee, nee. Maar Glenn is natuurlijk nieuw ja, hele, ja de, dat is zeker. Je zeker. Zeg. Ik snap wel wat jullie zeggen hoor. Maar ja. ik mis toch wel een beetje, maar dat is misschien ook een andere aanpak. Juist, en misschien was het bij jullie uh, een beetje een vormpje. Hè? Dat was natuurlijk wel heel erg... Uh, Niet nee. bewust, nee. Nee. Nee. nee. Het was toevallig dat wij uh, allemaal uh, op onze eigen manier... Je hebt het over idols, Jazeker, met, uh, ja, ja. Edwin, Erik, Journey en ik. Ja. En wij waren vier karakters, wat denk ik... Ja, ze hebben natuurlijk wel gezocht naar karakters... maar elkaar zo aanvulden en nergens ja. in de weg. Want Erik zei vaak dingen dat ik dacht, oh ja, zo kun je het ook zeggen. Hij bedoelde ja. wel hetzelfde, maar het klonk zoveel vriendelijker als ja. hij het zei. En, en Journey uh, was een beetje, ja, een beetje het, het ijskonijn. En, en Edwin was een beetje... Ja, ik, ik weet het niet, het, het was niet afgesproken. Nee. We zijn gewoon in het diepe gegooid. En eerlijk is eerlijk, het hele productieteam begon ook aan iets nieuws zonder ja. te weten wat er wat ons te wachten stond. En dat het zo groot zou worden, wist nee. ook niemand. Dus nou, het, ja, en het was spielerij. Het, het was natuurlijk ook gewoon, je zag ook wel een paar uh, fases daarvoor. Hè? Als je eenmaal in de voice zit, dan, uh, dan kan je zingen. Dan Precies. staat er niet ja. iemand met klomp in. Hè? Het idee. nieuwe van Idols was dat je ook zag, uh, waarvan Henny Huisman zei: joh, dat hebben wij ook gezien. Maar wij, lieten dat, wij vonden ja. het ziek om dat niet te laten zien bij de SoundMix-show. En toen heeft John de Mol volgens mij bedacht: bij de voice gaan we alleen maar. Goeie dingen laten zien. Want mm -hmm. mensen zijn uh, toe aan Feel Good TV. Ja. En uh, op een gegeven moment werd Idols en X-Factor ook Afzeik TV ja. genoemd. Dat vond ik ook heel irritant. Want dat was het eigenlijk toen we begonnen. Niet. Althans ja. zo is het nooit bedoeld. Mm -hmm. Niet om af te zeiken, maar om de vinger op de zere plek ja, te leggen. Ja, ja. Kijk je naar Better Than Ever dan? Dat is ja. Een, ja, oké. Okay. Dat is een programma over talentenjachten, dan over oude talentenjachtkandidaten um, Maar zit er ook uh, idols in? Of? Ja, zeker. Oh, daarom okay. daarom kijk ik. Dat, ja, ja. dat, dat maakt het zo leuk. Voor mij dan. Ja. Want ik heb altijd wel, uh, met die mensen, ben altijd wel betrokken bij die mensen geweest. Wel, uh, niet als coach bijvoorbeeld, uh, maar wel de laatste vier bijvoorbeeld hint, ja, uh, Davy, nou, bijvoorbeeld hint, Jim heb je en met hint, met zo'n hint, want die die die kwam daarin die, uh, nou ja, die, die was er ook uh, wel openhartig en eerlijk over. Heb je überhaupt nog contact met haar gehad? Ja, uh, toen ze was, ze kwam naar Nederland eind uh, 2020. Oh. Um, want toen waren de opnames ja. van dit programma. Oh, ja, okay. Dus uh, daarom was ze in Nederland. Dus hebben uh, we, uh, we even afgesproken, even bijgepraat. En dat, uh, vroeger uh, deden we dat ook. Dus nu, uh, nu niet zo vaak meer. Omdat ze uh, toen in Los Angeles zat en nu in ja. Dubai... Uh, ja, ik vind het, vind het een interessant programma. We gaan natuurlijk niet programma's uh, bespreken hier. Het gaat om de muziek. Hè? Ja. Maar, dus laten we het over Hint <laughs> hebben. Hint heeft uh, heel veel meegemaakt. in Los Angeles is uh, uh, op handen gedragen... Even door echt de mensen met wie je wil werken... De, de, Man achter Bruno Mars, onder ja. andere. En maar ze is... ging gewoon met de rijke guy, waardoor ze toch in uh, dat gezelschap kwam? Ja, zo? dat weet ik niet. Daar, wil ik ook, okay. dat, dat, dat, daar heb ik het niet eens over gehad, nee. hoe ze daar is terechtgekomen. Ik denk wel, ja, waarschijnlijk heeft Marcel Boekhoorn uh, daar mee geholpen. Dat weet ik niet, want volgens mij was het al uit toen ze naar Los Angeles ging. Maar dat weet ik allemaal niet. Het maakt ook niet uit. Ze had in elk geval die gouden droom die voor weinig weg is gelegd. In Los Angeles had ze de kans. En vervolgens uh, is ze min of meer... Ja, in de kou gezet en die gozer yeah. had er geen interesse meer in. En dat heeft haar meer gedaan dan je zou denken. Hoewel, dat, dat nee, kun je ook wel voorstellen. Ja. Ze, ze, het is natuurlijk opeens... Zit je daar in Los Angeles eenzaam en alleen te wezen? Ja, uh, kun je wel van feestje naar feestje gaan... maar opeens is je kans op een carrière uh, mm -hmm. een stuk kleiner geworden. En ik zag uh, in Better Than Ever hoeveel dat haar heeft gedaan. Um, ja, uh, heel triest eigenlijk... Ja. Heb jij ooit, of misschien heb je wel eens meegedaan... dat ik het helemaal niet weet, Loren, aan zo'n soort programma? Nee. Nee. En waarom niet? Want het is ook, hè, je hoort vaak, uh, de, zeker aan The Voice... toen best wel collega's van jou mee... die, nou ja, uh, die, die we allemaal wel kennen. In ja. ieder geval zeker in de muziekindustrie. Zeker. En die zeggen, vind ik wel enigszins terecht... ja, uh, welk podium je jou kan pakken, pak het om te shinen. Ja, klopt. Ik ben ook wel eens gevraagd... of je scout en zo. Maar op een of andere manier... ik, ik hou niet zo van... Uh, Tegenover elkaar zitten en een wedstrijd ervan maken. Ik geloof heel erg dat iedereen iets unieks heeft. En voor mij was het vooral een, een keuze dat ik als zoiets van ja, ik vind de weg en naartoe ook heel mooi. Weet je dat je gewoon hard ervoor werkt. En tuurlijk, het is ook moeilijk, mm -hmm. de weg die ik heb gekozen. En wie weet, over tien jaar denk ik, nou, het is me nog niet helemaal gelukt hoe ik, ik, ik het he, wil. Ja. Ik ga het toch nog even proberen. Um, maar ja, ik weet, ik weet niet. Het is natuurlijk. Het, ik heb natuurlijk Junior Songfestival. Oh ja, dat was uh, het. Ja, ja, ja, daar heb ik Zo nog geen stories op na. Ja, het is ook een wedstrijd. En als ja, het kind. Het is een ander soort wedstrijd. Het, toch, yeah. het voelt heel anders als kind. Yeah. Want je bent gewoon. Ik en ik hoorde het zelfs in de gym en mijn vriendinnetje van mij zou meedoen en toen dacht ik, oh, wat is dat dan? Letterlijk gerend naar huis, Een liedje hm. geschreven en uh, Bam. ingeschreven ja. en, ik vond het zo'n mooie ervaring, maar dat was gewoon een ervaring. Het was een leerschool. Ja. En tuurlijk, ik, ik denk ook wel dat The Voice en The Idols, als je er eenmaal doorheen bent, is het echt wel, je leert er super veel van. Maar ik denk ook dat je hele hoge verwachtingen hebt. En als ja. je dan zoiets gebeurt, mm -hmm. zoals hè, dat je zo, uh, eigenlijk zo groot kan worden, zoals Hint, dat, dat raakt je wel. Want ja. je, je krijgt in één keer van alle kanten. Ik bedoel, ik had het heel kort als klein meisje. Dat ik in de top 10 kwam. En vervolgens heb je te maken met tv. En ben je helemaal hot in happening. En in één keer ja. valt dat weg. Als kind vond ik het wel even moeilijk. Ja, en dan ben je een kind. Ja, je, ja vooral dat wegvallen kan ik me ja. voorstellen. Want dat hoorde je ook... Want uh, eigenlijk hoorde je over van zowel Zosja als Hint van het eerste seizoen ja. Idols. Zosja zit ook in Better Than Ever. Ja. Uh, dat, dat de periode tijdens Idols was lachen, gieren, brullen. Ja. Wel, je moest iedere week performen natuurlijk en uh, moest ja. wel even presteren, ja. maar het was wel heel gezellig. Het ja. was lachen. Uh, die zijn allemaal pubers die in een ja, hotel een groep. zitten en uh, hebben ongelooflijk lol gehad. Ja. En dan daarna, ja, kan ik me best voorstellen, ja. dat heb ik ook wel onderschat, ja. wat, uh, dat je dan in één keer in de kou staat. Ja. Ik weet, het is gewoon een tv-programma uh, punt. Ja, ja dat, dat, dan kwam er één, toen werkte ik nog bij, naast Idols bij een platenmaatschappij en dan kwamen ze uh, bij ons op kantoor. En dan zeiden ze: Ik heb een beetje last van mijn keel. En dan zei ik: Nou, dan moet je naar de grijswet van Amstel. Er zit een drogist. En dan haal je daar even pilletjes. <laughs> maar ze waren gewend dat er een runner. Ja, want ja, zo is TV. Ja, ja, ja. Meteen pilletjes ging halen. Ja. En wij zaten: Ja, uh, doe dat lekker zelf. Toen ja, dacht ja. ik: Oh, dat, dat moet je. Had ik veel meer smooth, een, een overgang van ja. die tv-wereld naar de echte wereld ja. moeten maken. Maar ik heb me dat zelf ook niet gerealiseerd. Is dat van voor jouw tijd, mensen, Of heb je ook ooit overwogen? Het was meer tijdens mijn tijd. Want ja. uh, hij ja, zegt, ja, ik werkte bij een plaatmaatschappij, Maar Henk Jan was mijn ene manager, ja. Dus zo uh, ja. kennen we. Ja. <laughs> Het is heel grappig. Ja. Dus, uh, dus nee, ik heb, ik heb die hele talentenjachten nee, toestand, ja, nou ja, gezien en gekeken ja, inderdaad, maar nooit aan meegedaan. En, uh, maar goed, volgens mij uh, in genoeg dorpshuizen waren er al Karraoke wedstrijden, zangwedstrijden. Ja. Dus het is, het is van alle tijden. Alleen ja. Ja, omdat het op tv nu ineens er is en wordt uitgegroot, ja, ziet iedereen het. Wat vind jij van uh, Better Than Ever? Ik heb het niet gezien. Ik moet het dus ook nog zien. Ik ben nee, heel maar ik vind het een heel leuk concept, omdat ik gewoon uh, nou ja, wel eens overwogen heb... maar dat had ik heel erg met de beste singer-song uiteraal. Dat ik dacht van ja, ik wil deze mensen... ...gewoon wil ik weer even een portretje ja. over maken... ...en wil ik weer eigenlijk ook dat, uh, dat podium geven... Ja. ...omdat ze nu weer een stap verder zijn... ...en er zijn natuurlijk, uh, nou ja, als ik daarnaar kijk vele die nog steeds gelukkig bezig zijn, maar anderen ook weer niet. En die zijn dan ja. gestopt met muziek hoor ik dan later. En dan denk ik, oh, dat weet uh... je waar ik van baal? Nou, wat, oh, baal? Maar dan ga ik me toch weer op uh, over media praten over het programma zelf. Ik vind het zo jammer dat er nu uiteindelijk toch weer één winnaar met 25.000 euro naar dan het is. Toch weer ja. ja, Dat wordt het toch weer prestige. En het is niet van, oh, ja, je mag gewoon dat doen dat wat je TV wil. Is, ja. toch ja. Ik bedoel uiteindelijk wilde. Nou ja, blijkbaar, wil je mensen maar ik wil die verhalen veel meer horen. Want ja, misschien ben ik daar een enige in, maar ik vind. Dat juist heel maar, ja, zo, maar zo werkt dan weer tv. Dus er zitten allemaal ja, mensen ja. bij elkaar te brainstormen. Ja, daar dan weet ik niks van. En misschien moet moeten ze ook een mensen zover krijgen om echt mee te doen. Misschien voor sommigen ja. is het van ja, waarom zou ik mijn verhaal opnieuw. Moeten vertellen, het ja, is al zeker. moeilijk ja. voor mij mm -hmm. om dat te vertellen. Toch die en dan vervolgens, ja, maar ja. 25.000 euro. En ja. Ja. Zou jij, als het nu, uh, of het nou Idols heet of niet... maar als jij in de rol van jurylid weer gevraagd wordt... dan heb ik het dus wel echt over de audities. Uh, nou, gewoon zo puur, en dan kan er ook iemand op klompen binnenkomen. Mm -hmm. Mm -hmm. Zou je dat doen? Weet je wat grappig is, Giel? Um, de afgelopen jaren zei ik volmondig zonder na te denken... Nee, absoluut nooit meer. En zo langzamerhand... En dat komt ook door die oude beelden die ik nu ben, mm -hmm. euh, heb gezien. Ik, ja, ik heb dat eigenlijk nooit meer teruggekeken. En dan, dan zie je die beelden. En dacht ik jong, wat, wat hadden we een top tijd ja. toen. Wat was het eigenlijk leuk. Dus ik ambieer het niet. Maar als het team... Hè, dan wel met Erik, lijkt me ja. dan heel erg leuk. En het liefst met Edwin, maar dat is utopisch. Want die ja. gaat dat net nooit meer doen. Maar ja. Erik zou misschien ook nog wel... Ja, wie weet, maar... Eigenlijk, hmm. eigenlijk zeg ik nee, maar zeg nooit nooit, want uh, vorig jaar had ik nooit gezegd. Nee, Oké. Okay. En nu nou, weet ja. ik zeg nooit nooit. Ik weet dat Jan Slachter luistert. Dat lijkt me helemaal iets voor Max. Uh... Ja, dat lijkt mij ook. <laughs> dan hebben we hebben het niet over senioren de voice, nee. maar gewoon. Oh, ja, tof. De Max voice. Ja. Uh, dit was de eerste off the record. Laten we nog een keer uh, proosten. Cheers. Dat gaat hey, niet jongens. met een leeg glas. Heb je nog oh. wat? Uh, oh ja, precies. Chambara druppeltjes. Ja, dan maar hier zo. <laughs> ja, even maar even, de de even bij. doorgeven. Uh, bedankt voor het luisteren. Vergeet dit vooral niet te delen met vrienden en vriendinnen. We hebben het nodig, want we zijn nieuw. Dus abonneren kan je ook leren. En uh, graag uh, tot volgende week. Proost. Proost. Proost. Proost. Proost. Proost. Dit was een podcast van NPO Radio 2 en BNN Vara.